Goeie ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeven Belgische studenten zijn alsnog weggestuurd van de universiteit. Ze waren drie jaar geleden betrokken bij de dood van Sanda Dia, een feut van 20 die om het leven kwam bij de ontgroening van zijn studentenvereniging. De Universiteit van Leuven heeft de zaak opnieuw bekeken en vindt dat ze niet anders kunnen. We hebben opnieuw de studenten verhoord, het wederwoord laten geven. We hebben daarover toch wel enkele weken de tijd genomen om daar te weekend te wegen wat nu de geëigende sanctie zou zijn voor deze, maar het is dermate duidelijk dat voor ons als KU de normen zijn overtreden, de waarden die we hoog in het vaandel dragen. Nu worden de studenten dus geschorst, sommigen mogen zelfs nooit meer aan de universiteit studeren. Student Sanda moest tijdens de ontgroening urenlang buiten in een put met koud water zitten en werd gedwongen om liters visolie, alcohol en ook nog plas op te drinken. Drie van de bijna duizend schoolbesturen in Nederland zeggen dat ze maandag hun scholen niet open doen. Om hoeveel basisscholen het precies gaat is niet duidelijk. Maar volgens de inspectie kunnen verreweg de meeste kinderen na het weekend weer naar school. En er is nieuws over de Leeuwen van Artis. De drie Leeuwen zouden namelijk deze maand verhuizen naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk. Alleen dat park heeft zich teruggetrokken. En dat is echt een probleem voor de Amsterdamse dierentuin. Want het Leeuwenverblijf is te klein en er is geen geld voor iets nieuws. Wat er nu met de drie Leeuwen moet gebeuren is onduidelijk. En een medisch wonder in Amerika, de verminkte Joe van 22, kreeg daar een half jaar geleden twee nieuwe handen en een nieuw gezicht van een donor. Hij is nu de eerste ter wereld die goed hersteld is van zo'n zware operatie. Maar hij moet nog wel revalideren. You know, uh, en so they have to work on that. Listen, do a lot of cardio, walking squats. Joe raakte drie jaar geleden bijna helemaal verminkt na een ongeluk waarbij zijn auto in brand vloog. Artsen transplanteerden twee keer eerder handen en een gezicht. Maar de ene patiënt overleed, de ander kon zijn handen niet gebruiken. Het weer, vanavond en vannacht valt op sommige plekken regen. Morgen is het bewolkt, maar het blijft droog. Het wordt zo'n 10 graden, in het noorden is het iets kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2 bij Radio Kapelle met het programma Zwaardvis. Ik uh, kan het uh, niet vaak genoeg benadrukken. dat dat ook een heel leuk programma is om naar te luisteren. En daar zat uh, onder andere Gijs van Portland Row. Uh, zat daarin. en uh, de, ja, ze hebben wat uh, verteld over onder andere deze single. en waar ze mee bezig waren. Nou, uh, ik uh, zeg dat nog niet eens. En, en een half uur geleden hebben ze er nog iets opgepleurd. op, uh, op hun sociale media. waarover ze zeggen van. nou jongens, uh, je kan je wel beter indenken. want de Winter is in aantocht.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 wel wat laat is. Want ja, voor ze die winter zijn doorgekomen... Is, is, het, is het allemaal weer voorbij, denk ik dan. Maar goed, uh, het is wel heel erg leuk. Uh, tweede uur, we gaan straks ook praten met een stevige band. Tenminste, een van de leden van de stevige band van Temple Renegade. Maar het zijn nu hele brave jongens... want ze hebben een akoestische EP uitgebracht. Uh, Sven Murdenhorf, die gaan we straks even bellen. Want het, de EP heet Line in the Sand, maar daar staan...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 Adijn.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 Um, je kan er natuurlijk uh, meerdere dingen mee, stel dat de dingen weer wat normaler worden. Hè. Je kan dan kleinere fietjes hiermee doen, of je kan midden in een set hè, twee of drie nummers tussendoor spelen, ja. dus er zijn zeker nog wel mogelijkheden, ja. Ja, want uh, kijk nu zijn uh, deze akoestisch. Uh, ik, ik weet nog ergens van de zomer, uh, dan kon uh, je uh, dan dus optreden voor ongeveer dertig mensen, maar die moesten allemaal op een krent zitten en dan zit je uh, naar een stevige bente, dus een mospit of wat dan ook, zit er dan niet in.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 We hebben een geheimvraag in, uh, in Alternative FM zitten. Die heet uh, Kirina Gijzen. En zij uh, is ook redacteur van uh, 3 voor 12 Noord-Holland. komt... Uh...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 te horen is. Nu, aandacht voor de nieuwe single van Headfirst uit Leiden. En ja, het is weer uh, enigszins meer vana-achtig wat uh, we weer uh, terug horen in uh, Headfirst. First. Hey you!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 uh, maar goed, maakt niet uit. Uh, het is totaal andere muziek. En het, uh, ja, de leden van... Uh, sommige leden van de band... Die hebben hun uh, een opleiding gehad... Aan het Alberta uh, College. Ja, daar komen we meestal wel goede muzikanten vanaf.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 En de achterwaakhond schuilt. Geen waakhond. Maar Kasper Buitendijk. Dat is de, de man waar uh, we het gaat uh, Ik uh, kijk even naar voren. Hè. Want uh, het is... Uh, nou, nog uh, even. En uh, dan uh, moeten we zeggen... Er is een jarig. Ach, hou op <laughs> Hoe voelt dat dan? Ja, oud. <laughs> Ja, wat moet ik dan? Ja, ja. Zo uh, het is wel jaren zijn in corona te ja, eten. Ja, ja, dat is wel even iets, uh, iets anders uh, in dat opzicht. ja Volgens mij mag ik buiten nog wel meer dan één persoon uitnodigen Dus we kunnen nog wel zeggen... Uh, een met partytent en... Uh, gaan... En dan, uh, dan gaan we met de drieën een bak koffie drinken in <laughs> de tuin, geloof ik. Dat is wel een goed idee. Hè. Uh, uh, nodigen we ook uh, Frits Stouw even uit? Ja. Uh, ja, nou, als die zijn eigen tuin blijft staan, dat gaat dat <laughs> nog goed, denk ik. Maar goed, uh, Nee, uh, Frits moet morgen aantreden bij uh, Van Zomeren. Dus die kan niet komen. Dus wat dat er <laughs> gaat. Ja. Uh, goed. Uh, uh, Dan zouden we eigenlijk uh, gewoon weer uh, kunnen zeggen...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 And not be good, now be good I know that you kept the frown So I'm still searching all around Searching all around still where found my mind. I know that you've got Those lost dreams I changed